Ben een brabantse mens uit de buurt van Breda. Heb een stadse vrouw getrouwd, maar dat is niet niks. Ze kan niet koken, niet bakken, alleen piraten Ach, ik weet niet wat dat met die stadsen is.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 sta ik hier in huis als de drommel ziet Zouden zeggen man gestaat in een rubine en mijn vrouw is weer eens weg waar zit dat mens nou weer Het hele huis ruikt zwaar naar de benzine Even wachten mensen, ja met mij, oh ben de geier, waar bent je bij ben de buurvrouw, dat doe je anders toch ook nooit, maar wat anders, waar is mijn nut, waar is mijn jas, waar is mijn taart met pak bak en mijn nachttas? waar is mijn sjaal? waar is mijn kraat, waarom is zo'n suspic, nooit is aan de kamer? want elke keer mis ik mijn spullen, om dan de geier te hebben de buurvrouw staat te praten, Waar is mijn noot, waar is mijn jas, waar is mijn pijp met de pak en mijn tas? waar is mijn sjaal? waar is mijn kraat, waarom is zo'n zusje nood eens aan de kaart?